5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zijn in februari niet welkom in Myanmar. De Volkerenorganisatie maakt zich ernstig zorgen... over de situatie van de honderdduizenden vluchtelingen... in te nemen. Volgens Myanmar is de VN op zichzelf wel welkom... maar nog niet in februari. De VN-veiligheidsraad veroordeelde in november het geweld... door het Myanmarese leger in de provincie Rakhine... waar de meeste Rohingya wonen. Bijna 700.000 van hen zijn voor het geweld gevlucht... naar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 pvda senator Marleen Bart heeft toegegeven dat het niet handig was... om bij de gemeente Wassenaar te vragen om huurverlaging. Ze deed dat toen haar man opstapte als burgemeester in Wassenaar... en hij tijdelijk zonder werk zat. Het koppel betaalde 1400 euro huur voor de woning... die geschat wordt op 2 miljoen euro. Bart vroeg de gemeente in enkele e-mails om een verlaging van honderden euro's. Op het strand van Scheveningen is gisteravond een lichaam gevonden. De politie ging rond half tien af op een melding en vond het lichaam. Er is niet bekendgemaakt of het een man of een vrouw is... en ook is onduidelijk of het lichaam is aangespoeld. In 2017 zijn in Nederland bijna 170.000 bedrijven van start gegaan. In de meeste gevallen waren het eenmanszaken. De managementadviesbureaus waren het populairst... maar het CBS meldt dat die ook vaak voorkomen... in de lijst met bedrijven die opgeheven worden. In totaal hielden 95.000 bedrijven er in 2017 mee op.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 Zuster, met Astrid de Jong. 0800-1121. Ja, dat telefoonnummer dat ken je hopelijk inmiddels uit je hoofd. Maar zo niet, dan zeg ik het gewoon nog een keer. 0800-1121. Sommige mensen zitten gewoon een keertje midden in de nacht radio te luisteren... en denken, hé, hey, ik weet toevallig echt alles van fijnstof... Of uh, waarom je gezicht niet koud wordt als je s'nachts niet met je gezicht onder het dekbed ligt. Of bijvoorbeeld uh, van amarillussen. Hoe lang duurt het voordat een, een, een nieuwe amarillus een stengel krijgt? Of uh, van snoezen. Dan uh, mensen die precies weten waarom dat snoezen op je telefoon... dat je wekker dus eh, pas later weer afgaat, negen minuten duurt. Of die alles weten van Dennis Potter en Jules de Korte. Of die alles weten van online kranten die Twitterberichten plaatsen. Die mensen die zijn nu één keer wakker en die denken... oh, daar wil ik best wat over vertellen. Nou, dat hoop ik dan maar, want daar is dat telefoonnummer voor. 0800-1121... Of even een mailtje, nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Of even een berichtje via Twitter of via Facebook. Of natuurlijk via de app. En die vind je als je de NPO Radio 1-app op je mobiele telefoon hebt. Dan kun je dus gratis berichtjes naar de studio sturen. En kom even chatten, gezellig. www.omroepmax.nl slash nachtzuster Of bel 0800 1121 als je ad kunt uitleggen waarom de inflatie um, hoe zeg je dat, sterker is? De inflatie groter is? De inflatie erger is. Nou ja, waarom er meer inflatie is dan uh, dat de lonen toenemen. 0800 1121. En je hoeft dus niet meer te bellen over het cryptogram, want dat is inmiddels uh, opgelost door Nick en het antwoord was inderdaad 80. Want de koningin moeder werd uh, de koning moeder. De koning... Prinses Beatrix werd 80 natuurlijk. En daarvoor draaien we nu Stevie Wonder op Radio 1. En natuurlijk, happy birthday! was dat op Radio 1 met Happy Birthday natuurlijk. Michael? Hallo? Hallo? Michel is het. Oh, Michel. Sorry. En, en dankjewel voor mijn verjaardag, dat je me een fijne verjaardag bent. Ben je jarig, Michel? Wat? Ja. Nu? Ben je 2 februari jarig of was je eigenlijk 1 februari jarig? Ik ben 2 februari Je bent net jarig geworden! Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. He, hoeveel jaar ben je geworden? Oh, moet ik dan echt gaan zeggen op de radio? Nee hoor. En je uh, weet je, ik ga het ook echt niet controleren. Dus je kunt hem nou, makkelijk... Nou, Nou, ik denk, uh, 34. Poeh, Poeh. Knap 35. Voor jou. Nee, 37. Nou. <coughs> Daarom zeg ik knap voor jou. Ja, ik hoorde het gewoon. Ja. Maar um, ik heb eigenlijk een vraag en um, ik denk dat ik twee oplossingen voor je heb. Nou, kom maar door. Uh, wat wil je eerst? De Doe eerst de oplossingen raar. maar, want dan heb ik weer ruimte zeg maar, in mijn vragenlijstje. Oké, okay, um, van die vraag voor die. Oh, uh, um, wat was het nou met die uh, geldbeloning? Geldbeloning, geldbeloning. Ah, die, die is ja, al beantwoord, o, oh, okay. ja. Oh, oké, dus die hoeft niet meer. Oké. Okay. Nee. Um, dan heb ik een uh, antwoord voor de cannabisvraag. Ja. Um, het is zo, het is hier, het wordt gedoogd in Nederland. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk zo, als je naar de coffeeshop gaat, ja. mag je 5 gram uh, kopen mm -hmm. en je moet het eigenlijk in de koffieshop het al eigenlijk opropen. Gebruiken, ja. Nee, ja. niet geb ja, gebruiken. Ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Dus als jij op het moment dat jij met die 5 gram naar buiten stapt en met je jointje in de hand uh, over straat loopt, ben je eigenlijk al strafbaar. Ja, maar, maar de vraag is dus, van Gerard... waarom er dat soort regels nog rondom de cannabis zijn... terwijl je een fles vodka wel mee naar huis mag nemen... en thuis helemaal leeg mag drinken. Uh, van een liter. Ja, in principe is het eigenlijk ook zo... Uh, als je gewoon wiet in je zak hebt zitten... Ja. en je loopt gewoon de koffieshop uit... en je stapt meteen in de auto, of op je, op je fiets of in de bus... en je gaat naar huis... Mm -hmm dan uh, uh, mag je het ook uh, thuis gebruiken, want dan is het voor eigen gebruik. Ja, als je het maar, ja. als je het maar niet mee naar huis neemt onderweg. Nee, dat mag hmm. wel. Nee, dat mag wel, maar, maar wat dat betreft... Ja, het, weet je wat is? het is? Het is heel erg heel gekrom met die wet. Nou ja, en dat is zijn vraag. Waarom, weet je, want dan gaat het om 5 gram. Dat mag je mee naar huis nemen. Ja, ja nou, dat mag... mag je in bezit hebben. Je mag als je wil 10 liter uh, uh, 10 liter mee naar huis nemen en... Uh... Ja, maar je mag het niet, uh, uh, uh, niet nuttig op straat. Nee, maar je mag het wel mee naar huis nemen. Ja, maar dat is in principe ook met de cannabis. Nee, maar geen, niet meer dan 5 gram. Want je mag als particulier niet meer dan 5 gram kopen. Nee, want als je meer dan 5 gram wordt, uh, uh, uh, uh, uh, bij je hebt, dus zeg maar bijvoorbeeld 7 gram, dan word je aangezien voor een dealer. Ja, maar, maar waarom? Waarom is, het, is, die, is die wetgeving rondom cannabis zoveel strenger... dan de wetgeving rondom alcohol? Dat is, dat ja, is de dat, vraag van Gerard. Dat heeft met de drugswet te maken. Maar waarom valt cannabis dan onder de drugswet en drank niet? Ja, dat vraag ik mij ook altijd al af. Want, uh, um, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, het is zo, uh, het drank is eigenlijk de meest grootste uh, verslavende ja. uh, consumptie die te koop is. Nou, dat het, en dat is dus precies het argument van Gerard. Ja, ja, ja, ja, ja nou, ik dacht ja. misschien dat ik het iets verduidelijker kon maken. Maar... Nee, helemaal niet. <laughs> um, ja. ja, nou het is ook zo. Je hebt ook hard- en softdrugs. Kijk, een cannabis van een, uh, namelijk ook weer onder softdrugs. Ja. En cocaïne en heroïne onder harddrugs. Kijk, en dan zeg ik van ja, uh, het is allebei een druk. En uh, wat is nou eigenlijk dan het verschil tussen hard- en softdrugs? Ja, hard, harddrugs zijn meestal veel verslavender. Mm, ja, maar dan kun je koffie ook onder harddrugs zetten. Nee. Ja, want, want koffie is ook verslavend. Ja, maar niet uh, verslavend. Drug, uh, uh, nee, uh, het woord druk... drugs is eigenlijk... Uh, de betekenis van drugs is verslavend. Verslavingsheid. Echt? Ja, echt. Oh. Nou goed, we hebben een voorzet gegeven... maar we zijn er nog niet helemaal uit. Nee, precies. Ja. En dan mijn vraag is... Um, alles is als, als eerste keer ontdekt. En mijn vraag <laughs> ja. is eigenlijk, eigenlijk... wat is nou uh, de... Eerste sport die ontdekt is, of wat is de oudste sport die ontdekt is? Is nou bijvoorbeeld tennis als eerste <laughs> ontdekt, of is voetbal als eerste ontdekt, of wat is de oudste sport ter wereld? Speerwerpen, denk ik. Atletiek achter mammoeten aanrennen. Ja, maar uh, dat kan ook wel. Uh, Apenkooien! Is dat een sport? Dat is toch meer een, uh, een spelletje? Nee, ik vind het een sport. Uh, ja, zo kun je het ook zien. Ja. Ja, maar het is geen officiële olympische, helaas nee, geen precies. olympische sport. Nou maar, nee. uh, laat het dan op de olympische sport of gewoon op de, ja. de, de, de echte sport te houden. Van wat is eigenlijk de eerste sport ter wereld wat eigenlijk ja, um, ontdekt is, zeg maar. Ja, hoe ver uh, terug gaat dat? 0800-1121. Goeie vraag hoor. Oké. Okay. Dankjewel. je wel, Doei, doei. Doeg. Jurre. Hallo. Hallo. Ik heb ook een, een antwoord op die cannabisvraag. Oh, kom maar door. Um, cannabis was altijd een geneesmiddel. En uh, dat is verboden in de tijd dat toevallig de farmaceutische industrie aspirine uitvond. Oh. Wow. En ja, goed. Het is, het is de, dus, de aspirinelobby. Juist. En er is en niemand die dus dat goed. terugverandert. Nee. Nee, nou ja, goed, maar dat, dat is met zoveel dingen. Uh, de farmaceutische industrie die, uh, die, die vindt weer een nieuw medicijn in een plant, uh, maakt daar een patent op en niemand kan die plant meer uh, gebruiken. Dus ja, zo, zo werkt het uh, nu eenmaal. Ah. Dat is lobby, heet dat. Maar was drank-alcohol niet in, in den beginnen ook als geneesmiddel? zou kunnen, als... maar um, dat, daar zaten accijns op en daar was uh, natuurlijk veel Verdieners aan te verdienen. Aan. Ja, ja. Ja. Mm. Het wordt opeens heel logisch. Ja, dan ja. is het heel logisch. Nou, dankjewel Jurre. Oké, okay. nou, fijne avond nog. Hetzelfde. Of, uh, ja. <laughs> Doei. <laughs> daar. Bram. Hallo, Dat dus, uh, Dag Bram. Ik, uh, ik, wou, ik wou eerst iets zeggen over de man die... Uh, uh, sinaasappels... Uh, uh, dat hij niet meer wist hoe een, hoe een pers heet. Ja. Sorry, hij wist niet meer hoe je... Een beetje, het klinkt een beetje sarcastisch, dat geef ik toe, maar... Uh, tegenwoordig worden de dingen gescheiden. Ja. Uh, chemisch gesproken, dus... ja... Uh, yeah. Als hij, Wat ben je aan het, het doen, het, Bram? Nee, maar als je het water gaat koken ja. uit, uit, uit vruchten... Ja. Dan, dan worden ze zo duur, dan zijn ze niet meer verkoopbaar. Of je er nou pulp of, uh, of sinaasappelsap van maakt... Uh, je kan het water niet uh, verkoken, dat is veel te duur. Ik snap er helemaal niks van, maar dit ligt nee, aan mij, dat, hè? Ja. Nee, maar er, er zijn wel landen waar je, waar je gedroogde vruchten hebt en zo, maar uh, ja, uh, tegenwoordig wordt het uh, gescheiden en niet gekookt, hij, dat heet uh, destillatie. En hoe gaat dat dan? Ja, uh, chemisch. Je haalt de dingen eruit die je wilt hebben. Maar hoe haal je dat er dan uit? Want ik dacht ook, oh, dan maak je het warm en het ja, water verdampt. Ja. Ja, dat heet een uh, reagent en zo, ja. Uh, yeah. Nou. Nou, ja, je haalt het er gewoon uit. Uh. Oh, je haalt het er gewoon uit. Ja. Uh, ja. ja. Nou, en, en er was er nog een, iets van uh, dat de maan groot was. Ja. Maar uh, dat het een supermaan is. Maar dat, de maan is alleen maar groot in, in China of in Australië. Oh. Net, net zoals de zon groter wordt als die ondergaat... Uh, staat de zon hier, de, de maan stond hier precies boven ons hoofd. Dus dan, dan lijkt hij helemaal niet groot. Oh. Dus dan lijkt het helemaal geen supermaan. Maar als hij als verder weg bent, in China of Australië of zo. dan lijkt hij veel groter. Dus dan is het echt een supermaan. Ja. Ja. Yeah. Nou, en dan is er nog één vraagje voor van die bleue Astrid de Jong. Oh. <laughs> of waarom het Blue Moon heet. Ja. Is dat nog steeds een vraag? of Ja, toch? Nou, dat, dat weet ik niet meer precies, maar ik geloof nee, het wel. Maar, volgens Be mij heb je dat zelf gevraagd. Het zou goed kunnen, hoor. Het is ja. al best lang geleden. Ja. ja. ja. Maar uh, volgens mij, ik, ik weet het ook niet, maar volgens oh. mij is Blue Moon... Uh, omdat de maan de tweede keer in dezelfde maand... Oh, ja. een volle maan is, ja. is het een hele bescheiden maan. Dus dan is het een hele blue moon, hè? Een beetje wazig. <laughs> ja, het, leek mij, het leek mij heel logisch, maar ik weet het niet zeker. Nou, ik vind het... Uh, de, de, zolang er niemand zich meldt die het beter weet, uh, accepteren we het gewoon. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Ja. Oké, okay, dankjewel, hè. Dag, Bram. Dag, uitscheid. Noemt het iemand nou? Ja. Dre, ja, met Dree. Hallo, Dree. Ja. Ik heb een vraagje over de huisbaas. De huisbaas. In, ho in hoeverre is een huisbaas bevoegd... om zich te bemoeien met de inboedel? Met de wat? De inboedel? Met de inboedel, ja. Wat ben je aan het bouwen, Dree? Nou, ik ben niet aan het bouwen, maar... ik ben tien jaar geleden ben ik verhuisd. En in een appartement. Er wonen twa twaalf appartementen... En nou heb ik nog steeds mijn verhuisdozen niet helemaal uitgepakt. Ja. Binnen staan nogal wat dozen. Ja. Ja, de voedselopvlakte is natuurlijk wat kleiner geworden. Maar nou, storen mensen zich eraan... aan. En die hebben dat gemeld bij de huizenbaas. Echt waar? Oh, ja, ja. Nou, ik zeg, kunnen wij toch die storen en rommel die met mijn binnen staat? Bij storen ze wel ook. Het is gevaarlijk, zegt het is gevaarlijk. Als er oh, brand wat... klopt, ja, dan branden we misschien allemaal af. Maar ik kan bij jou ook beginnen. In brand, dus. <laughs> maar brand? Maar in hoeverre is... Dan komt de huisbaas, die komt maandag, komt die langs bij mij. Hij wil me eerst uitnodigen voor een gesprek in de graaf. Ik zeg, nou, dat is mij te ver, hoor. Ik zeg, als u in mij wilt, dan moet u zelf maken. Maar hij ja, maand, kom, ja, ja, ja, vind ik ook. Ja. Nou, in hoeverre is hij nou bevoegd? Hè? Ik heb geen drugs, ik heb geen wapens, ik heb geen wilde dieren in huis, dus... Nou, ik, ik ontwet het toch niet in de regels, denk ik. Ja, ik vraag ik het ik me over. af. Ik vraag het me af, want als jij inderdaad... Je hebt natuurlijk van die mensen die oude kranten sparen. Ja, ja. Of nog erger, lege pizzadozen. Ja. Maar dat brandt inderdaad wel als de... Uh, als de brandweer. Nee, het brandt heel erg. Dus, het is de, dus, dus dan is het best gevaarlijk inderdaad. Ja, maar verdorie. Moeten we nou, nou per se brand krijgen? Ik, uh, kijk, het zijn dozen uh, met, met, met, met dierbare spullen. En ik ben hier veel kleiner gaan wonen. Ja, en ik heb niet, uh, niet, niet veel plaats. Dus ik moet nog opslaan een dozen die ik binnen heb, heb staan. Maar ik heb nu het idee, Dre, dat jij het tussen de dozen zit. Dat er overal dozen staan. Nou, niet overal, maar ik kan best lopen. Ik kan er vooruit, ik kan er achteruit. Ja, je je kunt er tussendoor. Wordt, ja, maar als de ziekenwagen komt, kan hij jou niet naar buiten halen. Ik zeg, moet de ziekenwagen dan, dan, dan binnen zijn? Daar geloof ik toch ook niet? En, en, nou, nou, ik zeg, is dat is toch mijn fout? Is dat is toch mijn schuld dan? Mijn eigen schuld? Dus. Ja, ben je verplicht om in... Een, het, is een huur, het is een huurhuis. Ja, een huurdepartement, ja, dus ben, ja. ben je verplicht om in een huurhuis ruimte te hebben voor de... Ja, voor, de voor een brankaar als je, als je een keertje uh, struikelt over een doos... en je been op drie plekken breekt. Dat zou kunnen, ja. Gezellig, hè, dit gesprek. Dat zou ja, maar het is... Nou ja, ik heb geen flauw idee, maar dat hoeft ook niet. Ik zeg gewoon 0800 Maar die mensen die, die mensen die... Wat ben je toch aan het doen? Nou, maar mijn telefoon piept ook toe, ja. Nee, je, je klinkt alsof je ondertussen die dozen aan het verslepen bent. Nee, nee, nee. natuurlijk nee, nee. Nee, nee, niet. Ik heb een dus bij de computer. Oké. Maar die mensen die zich storen aan al die dozen... Waar, hoe weten ze dat jouw huis vol met dozen staat? Nou, het is eigenlijk zo gekomen... Uh, ...die huisbaas die heeft iemand uh, aangesteld... ...schijnbaar, weet ik niets van... ...maar een buitenstaande. ...die moet een beetje spion spelen... ...en toezicht houden hier... ...of het gaan we kleine kinderen zijn. Hè? En, en die heeft dat doorgegeven... Zo, ...het staat bij hem zo vol... ...dat moet het opruimen eerst... In, ...in een paar weken tijd... ...ik zeg, dat lukt me nooit... ...waar moet ik ermee heen... ...en dan ja. heb ik de ...en dan zeg ik, doe maar dan... ...dan geeft u maar door... Ik denk, aan nou, juist, Bas, die komt nooit hier, dus nou, het uh, is mooi land trouwens, in, in, in een graven. Uh, maar ja, ik telde al vlot op, iemand van, hij uh, wou respect bij mij hebben. Ik zei, ja, dan kom maar naar mij toe, als u een gesprek wil hebben. Zei, ja, dat, we... dat, dat lijkt me ook niet echt. Maar ik vind, dus er kan ook iemand bij mij komen die zeggen, ja, zeggen van, nou, Astrid, nu moet je eens een keertje opruimen. Ja. Dit kan zo ja. niet langer. <laughs> zij, zij, die die, uh, die, bedoel, die is eigenlijk, die is meer of meer tussenpersoon, persoon denk, tussen de huisbaas en, en, en de appartementen. Maar, maar het waarom? Appartementen. Waarom? Ja, wij worden eigenlijk als kleine kinderbehandel. Maar waarom? Ja, eh... Uh, ja, als, als wij vragen hebben, ik ben 72 jaar, ik ben niet meer de jongste, maar ik ben er echt niet zo oud dat ik het niet meer weet hoor. Dus euh, wat dat betreft. Nee, maar ze hebben maar... toch wel iets beters te doen dan jouw huis? Nee, die mevrouw komt dus morgens koffie zetten en dan doen we een bakje koffie drinken en we praten over de buurten en. Uh, ja. En dat is haar baan? Nou, dat is haar baan. Ze is niet een loondienst hoor. Oh. Er is maar iemand bij ons uit het dorp, die vlakbij woont. Ja, die springt dan een keer in. Maar ja, waarom moet hij een vreemde zijn? Wij lijken de kleine kinderen. Goed. 0800 1121. Oh. Ik, ik ben benieuwd, Dre. Ja, ja, ja. Bouw er een leuk oh. bankstel van, van die dozen. <laughs> ik heb een goede bankstel. Oh. Ja, dan vraag je ook natuurlijk om uh, gepiep Goed. Goeienacht. ja ik... oh. Kijk, het zijn dierbare spullen, die wil ik uit. Ja. Ja. Living in the box van Living in the box 0800 1121 even kijken hoor, even een lijstje doen met vragen die ik nog niet beantwoord heb, want we hebben nog maar een half uurtje uh, als je Ed een korte cursus inflatie kunt geven, dan horen we het graag want geef die cursus dan ook meteen maar aan mij hoe kan het dat je modaal verdient en dat je toch veel minder uit te besteden hebt dan vroeger, dat is de vraag van Ed. Uh, Sven die wil graag weten waarom er Twitterberichten staan in online krantenberichten Margot vraagt zich af waarom je gezicht niet koud wordt als je s'nachts niet met je gezicht onder de deken ligt. Sam wil weten of er meer fijnstof in de lucht zit als het stormt. Lenny vraagt zich af wanneer een uh, gestekte amaryllis een steel gaat krijgen. En Sean wil weten waarom de sluimertijd op je telefoon 9 minuten is... en niet 10 0800-1121. Michel die vraagt zich af wat de eerste sport ooit is... En Dre die wil graag weten of zijn huisbaas hem kan vertellen dat hij zijn huis op moet ruimen. Dat de dozen weg moeten. 0800 1121. Je zou me helpen, want het is uh, even kijken, toch een rijtje van acht. En die willen we nog heel graag beantwoord hebben voordat het Radio 1 snel begint. Rijn, goeienacht. Astrid, goedenacht. nog een keer ah, met mij. Hallo. Hey, ik werd eigenlijk gebeld voor de crypto, maar ik had het antwoord dan ook verkeerd gehad. Oh, nou ja. Want vol, volgens mij was onze koningin rond de jaarwisseling 46 geworden. Maar... Is ook zo, maar een prinses is ook koninklijk, hè? Oh, oké, okay, excuse me. Ho, oh. Hey, oké, okay, ja. nou. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je hey Astrid, ik wou. als uh, Dit is mijn vakgebied. Maar wat was nou de exacte vraag uh, over. Uh, Cannabis en alcohol. Nou ja, waarom alcohol zo anders behandeld wordt dan cannabis? Dus waarom uh, er wel uh, reclame... bijvoorbeeld, uh, je had vroeger de Heineken Musical... wat nu de AFAS ja. Live heet. Uh, waarom dat soort dingen wel mogen... maar over cannabis meestal nogal moeilijk wordt gedaan... om het even zo heel simpel te vertalen. Uh, Terwijl het, het allebei uh, verslavende middelen zijn. Ja, nou inderdaad. het zijn alle twee superverslavende middelen. En de definitie van verslaving, dat is erg moeilijk om daar een, een, een, een, een, een steekhoudend argument... Uh, en dat, dat is een hele lezing die ik dan geven moet. Nee, doe me niet. Dat moet je daarvan onthouden, Maar het heeft puur te maken met sociale acceptatie. Alcohol, dat is al zo'n oud middel... en, dat is, dat, en dat, wordt, dat is zo sociaal geaccepteerd... dat het natuurlijk, net als tabak... ontzettend moeilijk wordt om dat terug te draaien. Ja, dat is, dat is het volgens mij... Het is puur sociale acceptatie en uh, de, uh, het, het hele fenomeen wat rond 1970, eh, 60, 70 is komen opzetten qua tetrahydrocannabinol, dus hassies, wiet en alles wat ermee te maken heeft, dat heeft natuurlijk een behoorlijke, een behoorlijk negatief. Uh, gezicht gekregen in de loop der ja. jaren. Ja. En, en ja, een hele hoop mensen die, die scheren alles ook over één kam. Alles valt onder één noemer. En om dat gewoon uh, legaal te maken, denk ik dat de politiek gewoon ontzettend bang is om ontzettend veel kiezers te verliezen. Nou, ik denk dat je daar wel een punt hebt. Maar, maar, maar hoezo zeg je dat cannabis jouw werk is? Is, ik ben verslavingsdeskundige. Oh, oh, ik dacht even dat je koffieshop-eigenaar was. Nee nee, nee, nee, nee, nee, Ik mag daar af en toe een verhaaltje over te vertellen... en dan krijg ik ervoor betaald. Maar wat is dan verslavenderder? Cannabis of alcohol? Alcohol is de hardste, ter wereld. Ja. En dan ga ik uit van het aantal slachtoffers. Als jij bijvoorbeeld weet aan sigaretten... gaan per dag vijf mensen dood. Dus nicotine-gerelateerde substanties... Dus tab tabak en sigaretten, maar daar vallen dus ook sigaren uh, en pijp en pijptabak. Maar alle tabakproducten, nicotine gerelateerd. En als je alcohol daar tegenover zet, dan praat je over een, een, een, een factor 100. Vind jij dat alcohol verboden moet worden? Nee, dat is onmogelijk. Oh. Want als je op een gegeven moment dingen gaat verbieden dan bereik je altijd het tegenovergestelde effect. Wat krijg je dan? Dat het via illegale wegen... Uh, het land binnenkomt. En als je nou kijkt naar landen die ontzettend veel succes... Hè, wat ik dan doe, dan denk ik van... welke landen scoren? Welke landen doen het goed? Mm het -hmm. zijn juiste landen die zeggen van... wij gaan geen mensen opsluiten... en wij gaan geen mensen straffen. Wij pakken dat budget... Wat wij daarvoor hebben, en dat stoppen wij in educatie. Wij gaan die mensen onderwijzen, onderleggen van wat doet het nou, En Dat is volgens mij en, de basis, en, en, toch? En ja. dat is Port Portugal. Als je zegt van, tegen een accent in Portugal, ik heb 11 gram cocaïne in mijn zak. Zegt hij, gefeliciteerd. Moet je een pijpje om te snuiven? En hier heb je gelijk een, een briefje erbij. Als je er problemen mee krijgt, bel even, joh. Begrijp je? Mm -hmm. uh, Scandinavische landen die scoren ook ontzettend hoog. En die hebben dus gezegd van wij halen het budget wat wij investeren in gevangenissen. En in straffen. Het, wij zijn ook gewoon zoogdieren. Net als maar mond. waarom leren wij dan internationaal niet van elkaar? Ik, ja, dat da, da, da, da is, da is de stem. De politiek. <laughs> Mensen willen niet lopen. Oh ja. Nou ja, dat is ja. ook zo. Ja, het gewoon, is vaak ja. ook een beeldvorming. En, uh, ja. Absoluut. Ja. En, en kijk naar Noorwegen en, en Portugal, en, en die hebben nou echt een, een, een daling van criminaliteit. En die mensen zijn zo ontzettend tevreden over het fenomeen, hoe zij dat aangepakt hebben. En ik ben er ook van overtuigd dat het ook heel langzaam aan de hand hier in Nederland begint door te, hè, door te druppelen, door te dringen. Het poldermodel, waar we het er altijd over hebben, maar dat het hier ook... De oplossing is dat ze dat ook gewoon gaan zien. Ik maar moet ja. echt door, Rijn, want dit is ook weer zo'n onderwerp... waar we nog drie weken over ja, kunnen... Ja, ik hoop je daarmee van dienst te kunnen... Zeker, in Rijn. Dank je wel. is fijne <laughs> naam. Hetzelfde. Doeg. Dimitri. Goeiedag. Goeiedag. Uh, ja, met Dimitri. Ik kan even uh, een antwoord op die maan, zeg maar. En... Uh, ik denk zo en zo dat het met de atmosfeer te maken heeft. Waarom de kleur verandert. Maar waarom die zo groot is. Ik heb kosmologie uh, gestudeerd. kosmologie. Ja. En, ja. Uh, uit oude geschriften. En dan kom je erachter dat de maan gewoon heel dichtbij staat. En die groot is. Ook al wordt ons verteld dat die heel ver weg staat. En dat, heeft, uh, dat is wat je ziet, zeg maar. Dus. En een, en, een en een blauwe maan, als okay. we toch bezig zijn, waarom heet de blauwe een blauwe maan een blauwe maan? Dat heeft met de atmosfeer te maken, oh ja. wat, wat er aan delen in de atmosfeer zit. Kijk. Nou, de, de, dan zijn we er klaar mee. Dankjewel, Dimitri. Oké, okay. goeiedag. Gaat het? Ik denk het wel. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken... als je nog mee wilt praten over de eerste sport ooit. Over uh, of de huisbaas mag beslissen of jij je huis vol met dozen hebt staan. Um, waarom er Twitterberichten worden gebruikt bij online krantenberichten. Uh, wat inflatie, nou precies eigenlijk gewoon even een van cursus inflatie. Waarom je gezicht niet koud wordt als je s'nachts in bed ligt... en de deken niet over je gezicht trekt of er meer fijnstof in de lucht komt als het stormt... Uh, hoe lang een amaryllis erover doet voordat hij uh, ze, uh, zeg maar zichzelf laat zien... als hij uh, onder de grond is gezet... en uh, waarom de sluimertijd op je telefoon op negen minuten staat... en niet op een ronder aantal zoals bijvoorbeeld 10 0800-121. Ron, goeienacht. Met Robert, goeiedag. Hallo, zeg het eens. Hallo, uh, Ed het geloof ik, met die inflatie. Wat zeg je? Over die inflatie. Inflatie, dat was Ed inderdaad, ja. Ed, ja, dacht ik. Uh, nou, dat is gewoon heel makkelijk. Alle spullen die wij consumeren, Er zijn grondstoffen. En die grondstoffen zitten bij bepaalde mensen, die, die speculeren daarmee. En die gaan die prijzen omhoog doen. En hem zwaardes, of welke is dan ook... Die gaat daar bijna nooit meer mee. Dus zo wordt heel langzaam ons, onze inkomsten afgerond. Ja. Maar waarom gaan onze salarissen dan niet mee? Dat is, moet toch een simpele rekensom zijn? Ja. Nou, ik, mijn moeder die heeft, die had voor, die is, is a nou, Vorig jaar 1104 euro. Er is nu 1107 geworden. Ja, het is ja, 36 euro per jaar, eh, zeg maar, loonsverhoging. Oh. Maar die heeft inmiddels rekeningen gehad voor 386 euro, verhogingen. Nou, haal daar die 36 euro vanaf, die ze als verhoging krijgt, nou, dan blijft er 350 euro over. Dan moet ze elk jaar eh, ophoesten en dan moet van die 1107 euro af. Oh ja. Nou, en die krijgt die uh, 350 euro, die krijgt ze er wel niet bij. Nou, ja, het, volgens mij is het een beetje kort maar krachtig... de uitleg die we zochten voor Ed. We kunnen natuurlijk nog uren over alle Keynesiaanse economische uh, ja, uh, tabellen. Ja, nou, dat, dat is ook gewoon heel moeilijk. Maar bijvoorbeeld uh, uh, koffie en goud en zilver en noem allemaal maar op... dat zijn allemaal grondstoffen en die zijn bij bepaalde mensen... Die, die handen daarin, die hebben daar ook het alleenrecht op. Ja? En die bepalen die prijs. En zo gaat telkens die prijs, gaat hem op. Ja. in het geval van voedsel. Ja. Nou, dankjewel. We hebben, dan, hebben we nog niet eens over de btw-verhoging. Nee, Dat laten we het aan. niet over de btw-verhoging hebben. Die <laughs> nou ja, we moeten natuurlijk ook een hoop opbrengen met elkaar, hè? want we moeten ook al die uh, alle straatlantaarns en uh, alle wegen en alle gezondheidszorg... Ja, daar betalen we wegenbelasting voor. Ja, uiteindelijk betalen we natuurlijk een hoop belasting. Ja. Maar goed. Maar nou. Zo zitten we in grote lijnen in elkaar. Dankjewel daarvoor. Oké. Okay. goedenacht nog. Dankjewel. Hoi. Hoi. Herman herman man, nee, zo af en toe. Dan zit ik eventjes hier zo, uh, uh, precies denk ik, uh, het snoertje met mijn voeten aan te raken en dan uh, valt er eventjes weer iemand uh, weg via de telefoon. En ik heb toch een hoop vragen. De weer, eens oh, even kijken. De amarillas, de de fijnstof, het gezicht dat niet koud wordt s'nachts... Uh, de Twitterberichten, de eerste sport ooit. Oh ja, daar kreeg ik nog een berichtje over. Ja, er zijn heel veel mensen die inderdaad... net als ik dan automatisch terugdenken aan heel vroeger... toen we nog in grotten leefden. Dus uh, hardlopen komt voorbij, maar ook hardlopen in de vorm van de marathon. En inderdaad heel veel mensen zeggen atletiek in de vorm van hardlopen... maar ook speerwerpen. Um, ja, En natuurlijk komen de oude Grieken komen dan tevoorschijn. Maar ja, wat is, wat is nou de eerste keer dat er over sport werd bericht. Weten we dat? En welke sport was dat dan? Ik weet nog van eerdere verhalen hier bij Nachtzuster... dat er vroeger werd gevoetbald... met de uh, hoofden van tegenstanders in lokale oorlogen. Dus uh, ja, dat soort, uh, dat soort geschiedenisverhalen... moeten natuurlijk wel ergens in de verte nog uh, terug te vinden zijn. 0800-1121. Kees. Hallo, Nachtzuster. Hi, Goedemorgen. Kees. Ik uh, denk een antwoord te hebben op, uh, op de dozen van meneer. Nou, oh, daar ben ik uh, wel benieuwd naar. Nou, een huis wordt gebouwd op een bepaalde vuurbelasting. En vuurbelasting wil zeggen... in ruimtes uh, mag er een hoeveelheid uh, goederen zijn... die uh, als, als daar brand uitbreekt... dat het uh, beheersbaar kan worden door de brandweer. Als daar een grotere vuurbelasting is... dus dat het uh, veel harder kan branden dan uh, is het gevaarlijk voor vooral als het een uh, flat is bijvoorbeeld... voor de onder- of de bovenbewoners. De temperatuur wordt dan veel hoger. En ja, je hebt het gezien ook aan uh, bepaalde flats. Uh, op een bepaalde manier kan het zelfs in elkaar storten... als de vuurbelasting te hoog is. De vuurbelasting, maar... Uh, maar... Iedereen kan dus in een huurhuis op een gegeven moment... de huurbaas op de stoep hebben staan die even kijkt hoe je, hoe je vuurbelasting is. Nou, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat hij dat alleen maar doet als er, als er klachten over zijn. Ik, ik zou, als ik weet dat mijn buurman bijvoorbeeld ook... Uh, een heel uh, erg veel goederen in zijn huiskamer zou hebben staan... onnodige goederen, dus dozen met, met, met, met spullen... Dan, dan zou ik toch ook uh, gaan zeggen van, jongen... Uh, want uit, uit, uit iedere stof komt, komt er bij bepaalde temperaturen gassen. Dus uh, de, met zomer, uh, in de zomer heb je al dat, dat er gassen vrijkomen uit, uit, uit goederen. En, en de, als ze dan naar brand komt, dan brandt het veel harder dan normaal. Ja, de, de... Dan hebben ze toch een punt, hè? Ja, absoluut. Het is gevaarlijk voor, gewoon voor de opwonenden. Het is... Om, om je te beschermen tegen zo'n persoon die veel te veel stof in zijn huizen. Dat heb je ook met vuurwerk. Als mensen vuurwerk verkopen, dan moeten ze zich in de winkel, moeten ze achter, achter in de winkel een grote bunker bouwen. Om te zorgen, en dan, want er zitten grote vuurbelastingen Hè? Ik, ha, ik had gewoon het gevoel dat je, zeg maar, als je in heel veel rommel wil wonen, dat dat moet kunnen, maar dat is dus helemaal niet nee, niet. Dat kan niet. Nee. nee, ten opzichte sociaal gezien, ten opzichte van je medebewoners... Ik kan dat absoluut niet. Nee, nou dan hebben ze dus toch een punt. Dus dan ja. kunnen ze toch... Maar ja, ja dan ben ik nog, wel, nog steeds wel benieuwd. Want op een gegeven moment... je kunt niet gewoon als huurbaas of als buren gaan zeggen... Hey, ik vind dat je te veel dozen hebt. Nee, Dus nee, dan nee, moet nee, natuurlijk nee. wel een... Uh, dan ja. moet wel een, echt een argument zijn. En ja, de brandweer kan erbij gehaald worden. En die kan zeggen van... Uh, het, het moet weggehaald worden. Voor... Ja, dus ik denk als hij, als hij inderdaad een gesprek heeft met zijn huisbaas... dat hij inderdaad eventjes moet zeggen van... Uh, uh, nou, misschien is het handig als er wel eventjes iemand komt kijken... of het echt nodig is. Ja, ja. Want je zeker. hebt ook van die buren die gewoon door de ramen naar binnen gaan staan kijken en... Uh, ja, dat noem ik terpetijnzeikers. Terpetijnzeikers? Ja, ja. En dan had ik nog iets over, uh, over de negen minuten. Ja. Uh, uh, ja digitaal zitten ze altijd met nullen en enen, hè? Uh, uh, ik denk dat de nul meegeteld wordt als cijfer. Digitaal. Oh, en dat het dan uiteindelijk weer soort van... Dat denk ik, hoor. Van... Ik weet het niet zeker, maar dat... Dat, dat ze oh. gewoon de nul meetellen altijd. Oh, ja, ik kreeg daar nog een bij... heel mooi appje over van Yvonne... maar haar telefoonnummer klopt niet, dus ik kan haar niet terugbellen. Wacht oh. even hoor, ik zoek hem even erbij. Yvonne die zegt, snoes is een Japanse uitvinding... en is eigenlijk gemaakt om direct nadat je wakker bent... bepaalde oefeningen te doen die je energie laten stromen. Die oefeningen duren negen minuten. Dus het is oh. niet de bedoeling dat je, ne dat je die negen minuten weer gaat slapen... Nee. Maar dan moet je dus uh, die, die oefeningen doen... om je ja. energie op gang te brengen. Ja. Ha. Ja, ik kwam alleen maar op de, digitaal... dat de, de nul wordt meegerekend als een cijfer. Ook mooi gevonden. Ja, en dan heb ik nog een tweede... maar dat is geen oplossing voor uh, het koud worden van je gezicht. Mm -hmm. Dat gaat over uh, wat jij... hebt altijd het koude neus. Nou, uh, <laughs> als je, je buiten loopt met vorst... En je, bent niet, je hoofd is niet ingepakt of zo. Dat eerste wat koud wordt is je neus en je oren. En je neus en je oren bestaan uh, grotendeels uit kraakbeen. En er komt veel minder uh, bloed doorheen. Dus jouw koude neus en iedereen zijn neus wordt sneller koud. Omdat er veel minder bloed doorstroomt. Oh ja. Dat is ook zo. Hele logische redenering. Ja, overal, ja maar ja, dan stroomt er dus wel veel bloed door je gezicht. Wat logisch ja. is, want dat stroomt natuurlijk allemaal naar je hersenen toe. Ja, ja. En dan, en, en dan zal dat ook de reden zijn dat je gezicht niet zo snel koud wordt. Ja, dat klopt, denk ik, ja. Ja, dat zitten we toch maar mooi bij elkaar te filosoferen zo, ja. hè? Ja, je hebt ook mooie neusverwarmers. Het is alleen een raar gezicht. Nou ja, dat ziet toch niemand als je ligt te slapen, toch? Nee, dat is zo. Gaan we eens verdiepen in de neusverwarmers. Ja. Dankjewel je wel, hè, Kees. Degenwoordig, graag gedaan. Doei. dag nog. Hè? Hetzelfde. Hoi. Hoi. Hoi.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 Zag ik zwaard Terwijl het Wit had moeten zijn En ik keerde terug Naar wat een goede tijd Leek te zijn Maar dricht, Ik wist het even niet Want weet je liefste Het was een beetje koud in mijn hart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 hart van de Frank Boeien groep. Dat is als Frank Boeien niet uh, helemaal onder de dekens ligt... dan krijgt hij het ook een beetje koud. 0800 1121. Nog heel even over uh, online krantenberichten... met Twitterberichten daarin afgedrukt over fijnstof. Over de amaryllis. Over de eerste sport ooit. En dat is volgens mij zo'n beetje wat we nog niet behandeld hebben. Maar wie weet... gaat het allemaal nog lukken. Heino, nou, Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ehm, ja, hij vertelde zo mooi... over, over, over de softdrugs... en de alcohol. Rijn, ja. Ehm, ja, ik... Eh, ja, maar ik, ja, ik, ja, ik vond het wel goed uitgelegd. Ik snap alleen de vergelijking niet tussen... softdrugs en alcohol. Uh, want gisteren uh, is er weer... de gegeven dat, uh, dat er een rechtszaak... komt tegen sigarettenfabrikanten. Ja. Uh, Waarom leggen hulpverleners nooit die link met sigaretten en softdrugs in plaats van alcohol? Ja, maar Want... nou, die link wordt ook vaak genoeg gelegd. Ja, maar ze komen altijd uit bij softdrugs en alcohol in vergelijking. En ja, weet je, als je dan uh, wil proberen om... Want ik kan me dat heel goed begrijpen dat je roken wil verbieden, zeg maar, en, uh, en uh, aansprakelijk stellen. Maar waarom gaan we dan nog door met het dogen van, van softdrugs? Als, als roken ook zo slecht is, dan moet, moet softdrugs ook zo slecht zijn. Maar dat kan ook of... in de cake? Ja, dat begrijp ik. Maar mij is altijd verteld dat softdrugs dezelfde werking heeft als 17 sigaretten. Dus één jointje. Dus ik, ik snap... ja, weet je, ik... dat, is, dat is toch helemaal niet waar? Want je vervangt sowieso al een deel van de tabak. Ja, maar de gemiste de gebruikers... die inhaleren... de, de THC... Ja. waardoor ze de werking krijgen... van 17 sigaretten. Daar staat THC bekend om. Oh. En volgens mij is het echt iets van de jaren 70... dat die vergelijking is gemaakt... Uh, wordt gemaakt met, met alcohol. Maar ik, ja, ik denk dat, het, dat de vergelijking meer ligt met, uh, momenteel met sigaretten en wiet... dat het eens zo verslavend is uh, uh, als, als, als, als sigaretten-softdrugs. Uh, uh, en ik, ik heb er heel weinig verstand van... maar volgens mij zijn het verschillende stoffen waar nu over gesproken wordt. Ja, maar de werking, de werking uh, is, is hetzelfde. Want dus ik, als je in één keer zeven sigaretten rookt, dan word je ook high... 17 sigaretten, ja. 17. 17. Ja, ik 17. wel trouwens. Ja, ik word van eentje al helemaal niet nou, lekker. Nou, beloof ik niet meer, maar ik heb vroeger wel in een coffeeshop gelopen. Ja. Uh, maar wij, bij ons, wij maken altijd een vergelijking. Eentje staat gelijk aan 17 sigaretten. Ja. En al, alle hulpverleners van het centrum alcohol en drugs maken de vergelijking met alcohol. als je ja. het over strafdrugs hebt. maar niet de vergelijking met een sigaret. Nee. En dat vind ik, ja. Wat de rest vertelt, die is gewoon nee, wat maar het, het hele sigarettenverhaal is natuurlijk ook weer ingewikkeld. Want dat, daar, daar zijn natuurlijk ook op het moment wel uh, wat discussies over. Maar goed, de, de vraag in dit geval ging over de vergelijking tussen drank en wiet. Dus dan is het ook logisch dat we die vergelijking uh, maken, logisch. omdat de vraag daarover ging. Maar wij weten, denk ik, nog niet wat, uh, wat uh, van softdrugs, uh, wat dat op lange termijn uh, kan veroorzaken. En van sigaretten weten we, denk ik, veel meer, omdat het veel langer bestaat, denk ik. Ja. Maar goed, dat... dan maken we weer de vergelijking waar niet om gevraagd werd. Nee, maar daar ja. was ik wel heel erg benieuwd naar. Want, ja. ik, want de hulpverleners die begrijp ik op zich wel, maar. Zij maken nooit een link met, uh, met sigaretten. En dat, ja, dat zal ze toch moeten doen. Want dan kunnen we de uh, legalisatie van wiet ook tegengaan. Ja, maar nou ja, als je dat zou willen. Maar ik hoor, ik hoor wel, die, die vergelijking hoor ik wel. Maar, maar goed, we, we, we moeten toch sowieso afronden. Dus een, aan meer vragen hieromheen komen we nu toch niet toe. Maar dus uh, we nemen hem met deze aantekening erbij even mee. Heino, dankjewel. Jij ook bedankt. <laughs> Goeiedag nog. Okay, of Goeiedag inmiddels. Dag hoi. Rut? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil nog even reageren op de nulletjes en de eentjes bij de negen minuten... Ja. die je net uh, langs kwam. Dat uh, heeft er niks mee te maken, want de digitaliteit uh, loopt gewoon voorop... die kan daar prima mee overweg. Het heeft te maken met wanneer kom je in je remslaap... en dat is na tien minuten. En om te voorkomen dat je volledig in je remslaap komt... is een keer besloten dat het negen minuten is geworden. Oh. Uh, OneMoreFink.nl heeft daar een heel mooi item over... Dat was ongeveer een half halfjaartje geleden, een hele discussie. En daar kwam dit antwoord uit. Dus ik heb het ook maar van horen zeggen en van lezen. Ja. Ja. En de, waarom je hoofd niet warm wordt onder de deken... Mm -hmm. dat is eigenlijk vrij logisch. Als jij onder de deken ligt, wordt jouw lichaam warm. Warmte kan onder je deken niet weg, dus gaat naar je hoofd. Ja, dus waarom je hoofd niet koud wordt. Uh, ja, sorry, ja, waarom ja. je hoofd niet koud wordt. Ja, dus dat, dat gaat naar je hoofd en je die, die hoofd wordt op die manier warm gehouden. En je kunt blijven ademhalen, wat ook best een fijn bijverschijnsel is. Klopt, het heeft te ja. maken met je bloedsomloop. Je bloed wordt warmer als je in de nacht. En op het moment dat jij je bloed, de bloed stijgt eigenlijk naar je hoofd door de warmte. Nou, zijn we daar toch, uh, uh, toch maar goed uh, in georganiseerd. Daarom. Ja, dankjewel. Graag gedaan, een fijne avond. Hetzelfde. Doeg, hoi. Ruud. Hoi. En Martin is er natuurlijk altijd nog... die uh, op de sociale media allerlei antwoorden nog voorbij ziet komen. Dat hoop ik tenminste, want ik heb nog vier vragen openstaan. Martin, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hi. Hoi. Nou, uh, de eerste vraag is of er meer fijnstof in de lucht zit als het stormt. Mm -hmm. Tegenovergestelde is juist het geval, want zeker oh. regen spoelt juist de lucht schoon. Ja, dat dacht ik toch ook. En de wind natuurlijk. Oh ja, maar de wind, dan gaat het gewoon een andere kant op... Ja, en met regen het, gaat het dus naar beneden. En die ervoor dus zorgt dat het echt veel schoner wordt. Ja, en toch zeggen... Winfried, die stuurt een appje, die zegt... bij storm is er meer fijnstof. Want de meeste fijnstof is afkomstig van de zee. En als het stormt, dan zijn dat er meer. Nou, ik ga toch even van dat weerplein uit. Dat is ook zo, dat klinkt heel geloofwaardig. Ja. <lacht> de oudste uh. sport. Ja. Nou, Marijke laat weten dat atletiek inderdaad samen met z'n sport de oudste sporten ter wereld zijn. Ja. De Crepensers deden het al als eerste in rond 1500 jaar voor Christus. Oh. Dus daar zijn de eerste beschrijvingen teruggevonden. Oh ja. En Jan die zegt uh, hardlopen, zwemmen, polo, worstelen en hockey werden al 7000 jaar voor Christus beoefend. En ik zag ook nog iemand die zei worstelen werd al beschreven 6000 jaar voor Christus. Ja, dankjewel. Dan ga ik gewoon voor het speer werpen wat je uh, zei. Ja. ja. Nou, er werd in ieder geval... Een, oh, hier, in, bij grottekeningen uh, in Frankrijk... Uh, zijn uh, uh, inderdaad ook al worstelaars uh, te zien. Ja, Het is in ieder ik geval kijk, eh, al heel lang. Dat kunnen we in ieder geval wel... Uh, ja, ik krijg opgeren. een heleboel mensen te horen... dat die Twitterbericht erbij staat als een bronvermelding. Oh ja, ja. En een amaryllis gaat naar, uh, volgens Christine Dria drie jaar bloeien... En als je de bol helemaal in de grond zet, gaat hij verrotten. Doet hij helemaal niks meer. Oh ja, dus daarom moet hij met zijn neusje boven de grond. Juist. En na nou, drie jaar gaat hij pas groeien. Dus hij moet drie jaar wachten ja. tot bloeien. Dus hij gaat wel iets eerder groeien dan. Juist. Ja. Hé, hey, dan hebben we ze allemaal gehad, joh. Ja. Nou, het is weer ongelooflijk. Ik er nog prachtige verhalen over... Uh, oh ja, Winfried, die wijst mij er nog even af... Uh, op dat modaal en gemiddeld inkomen niet hetzelfde is. Modaal is dat er evenveel mensen meer uh, als minder dan jij verdienen. En als de rijke mensen er flink op vooruit gaan... dan daalt dus het, uh, het modale inkomen. Dat had ik inderdaad eventjes misgerekend. Rogier heeft een fantastisch verhaal over wekkerradio's... die allemaal getest zijn en allemaal zeven of negen minuten... als snoestijd nemen... Dat het er ook mee te maken uh, heeft dat als je bij 10 minuten gaat afronden en het wijkt een beetje af, dan kom je net te laat. Dus dus een minuutje marge ingebouwd. En uh, meneer of mevrouw, even uh, Maria van de Ven, die schrijft dat haar vriendin een elektrische wekker heeft van 50 jaar oud met een snoestijd van 9 minuten. Vond ik toch mooi, want dan heeft dat uh, inderdaad weinig met die digitale. Nou goed, dan zijn we eruit. Dankjewel, Martin. Uh, volgende week ben je er dus zeker niet, hè? Nee, ik hoor het. Wat heb je aan volgende week? Uh, ik ga als... Ja, nee, dat is een verrassing. Ik ga als... Ja, nee, <laughs> is een verrassing. Een ik hoor het dan wel. Fijne carnaval en Dank tot dan. Dag. Dag. Dag. Dit was Nachtzuster en Denk erom. 2 maart hebben we waarschijnlijk van 3 tot 4... een speciale aflevering voor mensen die geen internet willen of kunnen hebben. Dus uh, dat is dan uh, op 2 maart. Dan ben je daar ook alvast van op de hoogte. Vertel het door. En ik hoop dat je de volgende week weer bent bij Nachtzuster. Fijne dag. Dag. Nachtzuster, een programma van Max. NTO Radio 1.